Die ontstonden nadat zo'n 300 mensen naar het politiebureau waren getrokken. Ze waren boos over het doodschieten van een man van 29 donderdag door de politie. De betoging liep snel uit de hand. Bij de rellen raakten 26 agenten en drie betogers gewond. Een van de gewonden van het ongeluk van gisterochtend bij de Waalbrug in Nijmegen is aan zijn verwondingen bezweken. Slachtoffer is een man van 22 uit Bergen op Zoom. Hij zat in een auto die werd aangereden door een man uit Arnhem. Die is na verhoor vrijgelaten. Hij is zijn rijbewijs voorlopig kwijt.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 Een Belgische duikinstructeur van 55 had vanochtend net zijn leerling aan boord van de begeleidende boot gebracht... toen hij onwel werd in het water viel en niet meer boven kwam. Een lange zoekactie leverde niets op. Morgen gaat de politie in de Oosterschelde dreggen. Ajax is het nieuwe seizoen in de Eredivisie begonnen met een 4-1 overwinning op de Graafschap. In Doetinchem kwamen de Amsterdammers eerst nog op achterstand. PSV had een mindere seizoenstart. In Alkmaar won AZ met 3-1.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 Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan geen files, er zijn wel aangekondigde snelheidscontroles op de a 1 Apeldoorn Amsterdam, tussen knopend Hoeverlaken en Muiden. En op de A20 Gouda Hoek van Holland, tussen de knopendun Gouwe en Klein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 I'm all confused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 Ik geloof, geloof er niks van. Vertel. Had je geen bolbroekje? Nee. Hé hey Rienus, uh, ja, je weet hoe de Nederlandse media is. Je hoeft maar dit te zeggen en bam, het staat uh, groot in de krant. Het heeft, uh, oh, dan ben je al heel beroemd. Hè? Dan, als je wat zegt, dan staat dat wel gelijk. Zeker. <laughs> ja, dat ben je zeker. Want, uh, ja, het loopt goed, goed met toeter, toeter met Romano. Oh, ja, dat is de hit van dit moment, hè.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 Het was dus verkeerd. Het, het gaat over eigenlijk vooral om Romana de scooter, omdat ze een mooie scooter heeft. Nee, Romana is een zangeres, toch Rines? Ja, dat Rines? weet ik, maar... Ja. De, de, de, de oh, Romana zo bedoel je, ja. het de gaat de echt... De ja, ja, het gaat over Romana de met de mooie scooter. De scooter heeft voor inspiratie opgebracht. Nou, hartstikke mooi. Dat hoor je, wel, dat hoor je bijna nooit vaker, Grote artiesten als U2 of misschien wel Nederlandse Mark Bersato krijgen nooit inspiratie uit een scooter. En dat vind ik zo leuk aan Rines. Ik ook. Ja. Hé, hey, Rines, uh, nog even terug op de komen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 Ja, en vandaag stond er ook weer in de Telegraaf dat je je in gaat schrijven voor het Nationaal Songfestival. Wat voor mij ik dacht dat ik op een trots werd gebeld, maar een leek voor mij was dat een nep. Het was een grap? Ik werd door een trots gebeld. Ja. En toen weer al een leuwe krant. En die gaf ik telefoonnummers van Showdienst. Ik denk Showdienst gedaan. En zo kwam er in de media dat het Songfestival.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 Bedankt voor wel. Ja, graag gedaan. Hele fijne avond. Hele te spreken bij een nieuw liedje. mag wel even een camera proef te woord staan. En dan moet ik mag blijven optreden. Het gaat druk worden rondom jou. Hier hier we met mijn vriend. Weet ik wat allemaal in het. Ja, het komt helemaal goed. En nieuwe single gaan we draaien. Rines, dankjewel. En veel plezier bij je optreden vanavond. Met Ramon Nou, op de scooter. Ja, ga maar even door nog. Oké. Okay. Hoi, hoi, daar komt u. Toeter, toeter, toeter, toeter. Met Romana op de scooter. Eien, eien, eien, eien, eien. eien weer een stukje met haar rijden. Tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, Dat zal vertellen niet goed. Maar dat heet niet van ik zag op haar. Want die zal het rijden voor aan. Heeft hij opgehangen? Ik denk het wel. Even luisteren hoor. Even, Even luisteren over de knop. I... Ja, Oké, okay, want... we kunnen weer door. Lekker.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 Tijd voor Henry, goedenavond. Ja, goedenavond, Rudy. En luisteraars thuis natuurlijk ook. We zijn ja, Goedenavond, hier, en Henry. En Roy is hey er dan. ook bij weer. Uh, oh, hoi. Hi, Roy. Hoi, Roy. Hoe is die? Oh, ja, goed hoor. <laughs> goed joh. Ja, ik sta hier momenteel in België en uh, bij de ingang van Tomorrowland. Dus uh, jullie hebben een live uh, reconstructie van, de grote die hier dus. Popster Henry, live en uit België. Live uit België inderdaad, ja, en bij uh, ja, het grote festival met de hem Ja, te gek. Ja, ik heb een paar mensen afgezet, dus uh, ja, in ieder geval dat uh, je, je op de achtergrond nog iets kunnen horen van, uh, van, de, van, de, van, de, van de muziek. Ja. ja nou, het staat nog niet uit nou. ik nee, dus, dus, nee, kan, kan je een voorbeeld geven van wat uh, voor artiesten daar staan? Uh, Afro Jack, die kan de DJ's staan in, natuurlijk. Oh, de, te gek. De, de, de aan het draaien? Dus uh, ja, het is een compleet gekke huis hier. En ze uh, hebben gelukt, want het is hier achter droog. Nou, gelukkig, hier dus, uh, in Zandvoort is er de, het uh, Tropicana Festival. En uh, hier, uh, we willen wel weer het raam even openzetten voor je, eventueel. Oh nee, alweer, alweer, alweer regen. <laughs>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 Gezegd, drie weken, denk ik. Nou, gezellig. Gezellig. Laten we hopen dat het lekker weer is. Dan gaan we een barbecue opsteken. Ja, daar hadden we afgestoken. Barbecue-regelen, <laughs> Helemaal ja. goed, ja. Komt goed. Hey, Henry, wat is er gebeurd op Showbiz nieuws? Ja, natuurlijk uh, is het in het verprijsde nieuws natuurlijk van Johnny Kraaikamp. Ja. Uh, ja, ik, was, ik was een grote fan van hem. ik vond het altijd tijd met... Uh,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 Ja, dat was in 1989 alweer, dus dat een, oh, een tijd bad, geleden. Baby. Ja. En, uh, hij En toen een meer 100 miljoen gekocht. En hij zegt op een gegeven moment ook van ja, na, na een lange weg voor ons, ons succesvolle plaatsen, drugsgeslaving en een zelfontroving, denkt uh, dat hij wel weet hoe hij het over heeft. Dus uh, ik verstel dat hij het misschien nog een paar jaar volhoudt. Ja, ja. En uh, dan, dan is hij er weer vergeten. Ja, nee, we wachten ja. het af. Hij is op dit ja, moment erg wel. populair en uh, laten we hopen voor hem dat het nog even doorgaat. Ja. Maar ja, op een gegeven moment zullen we er wel hits uh, aan moeten komen weer, hè?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 ja, goed, en dan heb ik nog iets uh, over Barbie. Want Barbie zit momenteel weer in Sassouisos. Uh, op ja. uh, Griekenland. Ja. En ze maakt het is echt, ik vermaak totaal niet. Dus, uh, ze ze, ze, ze, ze verloopt er momenteel ontzettend erg. Ze zit in en. Uh, ja, dus ze dus eet bijna niet. Dus wat dat betreft. Uh, ik, dat ik nog even een beetje slecht daar. Maar er is nog ernstiger nieuws, hè, voor Barbie.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 is het dus iets anders dan uh, de ene, Barbie? hè? Ja. <laughs> Goed. <laughs> uh, ja, ik weet niet hij ook, heet Elliot Hendler op zoiets. Ja, Elliot Hendler, ja. ja, klopt. Ja, ja, ja, precies. Goed, en dan heb ik nog, uh, nog één dingetje voor jullie, jongens. Dat is, uh, ja, de pel van Larapanties. We gaan even wachten, zodat jullie het uiteraard weten. Ja. Uh, die is, uh, eigenlijk, die uit, uh, uitgepeld. Ja. Okay. En die, die, die werd een beetje midden in de nacht wakker van de helftige pijn wat ze had. Oh. En um, uh, ja, meteen het ziekenhuis. En ze waren natuurlijk ook een beetje bang voor publicaties. Ja. Maar gelukkig is het allemaal, is het allemaal meegevallen. En uh, ja, dat was, had waarschijnlijk te maken met een back-instabiliteit, zoals het heet. Maar, uh, dus dat was gelukkig allemaal meegevallen, jongens. Ah, oh, gelukkig. Daarom. Ja, en het laatste wat ik wat ik jullie kan vertellen is dat ik momenteel uh, gisteravond in de studio ben geweest om het uh, nummer in te zingen. Oké. Okay. Uh, ik moet zeggen, de reacties zijn heel erg goed voor de mensen die het gehoord hebben. En, uh, ja, daar komen natuurlijk nog gitaar bij. en er moet nog uh, de, de backing vocals moeten ingezongen worden en dat soort dingen allemaal meer. Er oh, ja. wordt nog ja. uitgelegd worden, maar uh, de, de verwachtingen zijn uh, hooggespannen. Nou, we zijn nou, benieuwd. En, uh, en benieuwd. Als hij uitkomt, dan horen we het wel, hè? Nee, uiteraard, ik hou jullie uiteraard op de hoogte. Uh, ik denk dat we, ja, eind augustus, begin september, dan hebben we toch wel een, een mooie teken hebben om te laten horen. Oké, okay, nou ik ben benieuwd en uh, naar nou, volgende week spreek je weer. Hey, ik ben ja, op vakantie, super. dus je spreekt Roy. Prima. prima. En, en uh, ja, tot volgende week dan met nog meer ja. showbiz nieuws. Ja, Rudy, het was jou heel veel, uh, heel veel veel, veel, veel plezier op vakantie. En uh, graag dat uh, ja, je weer terug bent. Hè. Ja, dankjewel. Oké, okay, Henry, bedankt en tot volgende week. Tot volgende week. Oh, hoi. Doei. Let me in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 Met ik weet hem al ja, Met Theo komen aan mijn oor, zo rolde ik de zomer door. Radiator klonk toen al door het hele land. Door te gaan, ja, Sprint, door te Jan-Jan ze woont toen in Parijs, die pakte daar de eerste prijs. Het was genieten van de kneden en die Kuiper en van Jan, wie de melk? De ploeg van pas niet te verslaan, hadden de gele trui weer aan. Deo Jokomen zou weer achter op de motor duidelijk op het dupe slaan. Dit doet de Frans, de tijd van mijn leven. Ik luister naar mijn radio, bestrijd van Joopent.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 De ploeg van Pas niet te verslaan. gaat er de gele trein weer aan. Het EO Comer zat weer achter, Op de motor draait, dat we het nu verslaan. De de I'm hey. a.